In mij verschuilt. Ik wil haar aan je laten horen voordat ze stikt. Halen. Ik wil geen valse luchtprofeten, geen gif gespoten in mijn eten. Ik wil geen pillen of injectie, geen weeslicht of nep erectie. Geen volle pens voor goede doelen, ik wil gewoon mezelf weer voelen. Ik wil geen buis om naar te turen, ik ben het zat die berichten die mijn levenskracht ontrichten. Ik wil geen wereld vol illusie, geen achterdocht geen televisie. En na het leven uit mijn daad, ik kan er echt niet meer verdragen. Geen grote broer laat mij aan banden. Ik neem mijn vrijheid zelf in. Het vuur mij aan de steken, geen masten die me domineren, geen wet om mij te controleren. Ik laat mij echt geen aanstaan platen, ik laat mezelf alleen bepalen. Hier leest de door op mijn lippen, ik laat me door geen mens ooit chippen. Ik krijg je recht spreekt ogen en ben voor voorzichtig mee.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 En, ja, gaat dus en nu, dat nu, is dus waar het om de nu over gaat. De ja, integratie ja, vandaag ja. de dag. Ja, maar het, het ging natuurlijk vooral over dat in de jaren 60, 70 nog een hele zeg maar mannelijke maatschappij was. En, en nu noemt hij tot mijn blijdschap heel veel dingen op dat we nu eigenlijk langzaam naar die vrouwelijke kant zijn aan het gaan. Maar dat zegt dus niks over uh, 2000-3000 jaar geleden of 5000 jaar, ik weet niet precies. Nee, hoe precies. Maar als je het recent pakt, uh, zei je net van: uh, Ik heb het spel ontwikkeld omdat mijn vrouw het ene zei. En ik zei precies het andere, maar je ging dus uit van de mening van jezelf. En uh, als je je vrouw in dit geval aan het woord zou laten, zou je dus een hele andere mening ge, uh, uh, geventileerd krijgen. Ja, maar dat... Oh, sorry. Ja, ik, ja? Ja. ja, misschien moeten we zo meteen terugkomen op het spel, want dan kan ik het spel beter ja, goed. uitleggen. Goed, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ja. Nee, maar het, het, uh, natuurlijk hebben vrouwen, ik kreeg je toch gereageerd toch nog even, vrouwen andere meningen dan, dan mannen. Maar ik denk dat zijn conclusie vooral was dat er naast elkaar, langs elkaar heen gesproken gepraat werd. Precies, dat is mijn en conclusie en ook. En daar oh, wilde hij wat aan doen. Ja, ja. En dat daarom uh, kwam je dus tot die... Dan zitten we op één lijn. Ja, ja prima. Ja. Ja. Ja. Er is nog veel werk te verzetten hoor in de waterstrijden. Ja, ja. ja. ja. ja. Houdt het je erg bezig Herman, dit, uh, dit onderwerp? Dit is uh, mijn specialiteit bijna. Oké, okay, ja, ja. vertel eens. Nee, daar ga ik niet in. Dat is niet mijn programma. Oké, okay, nou, dat horen we dan nou nog Oké. Okay. Ja. Bart, ga verder.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 Ja. Echt een, ja. een dijk ja. van een boek. Ja. En ik heb Karin Haanappel ook een keer in de lezing ja, gehad. Dus leuk. Dat was erg leuk. Ja. Ja. Maar het leuke van mij is dat ik een man ben. Het merendeel zijn vrouwen die deze boodschap ja. uitdragen ja. zijn. Maar dat is ook om de zaak in balans te brengen. Ja. ja. Er zijn ook vele priesters. Geen, of minder priesteressen. Ja. Moet zo zomaar te zeggen. Maar het grappige, Bart, is omdat jij een man bent, geloven wij mannen jou. Kijk.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 En dat geeft als het ware het eerste beeld wat ik had van mannen en vrouwen. De sterke man die zegt, kom maar bij mij als je problemen hebt. En de, ja, het is een beperkt en eenzijdig beeld, maar zo is het natuurlijk met mij ook begonnen. Dat waren eens mooie tijden. Dat waren ons mooie tijden.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 Maakt het dan ook dat er meer gerelateerd wordt door de man aan de rechter hersenhelft en door de vrouw aan de linker hersenhelft? Of dat ja, was... ik, moet altijd die, die, die, ik moet altijd even nadenken. De man is de linker Of Intuïties links. Sorry, intuïties rechts. En door het gevoel heeft de vrouw ook als het ware makkelijker toegang tot het onbewuste van de mens. Of je zou kunnen zeggen de ziel van de mens. Um, dan gaan ik naar het derde gebied. Even de tweede. Ja. Eigenlijk ze hebben we aan dit tweede principe te danken dat jij de spel bent gaan doen, hè? want het ging over communicatie. Ja, ja. En zij sprak uit haar, uit, uit haar gevoel en jij sprak uit je verstand en ja. daardoor spraken jullie langs elkaar. Heen. Ja. En toen ja. dacht je, hé, hey, ik, ga, ik ga hier wat aan doen. Ja, ja. ja dat, dat is inderdaad gewoon begonnen en dat merk ik natuurlijk in coaching ook. Maar dat ik inderdaad merk van, uh, je kan op twee manieren met mensen communiceren. Doe ik het masculin, dan gaat het om informatieuitwisseling en dan gaat het dus puur om de woordenstroom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 Can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 Je mooie, snoewe mannen, een kijk heel diep in haar ogen en nog dieper.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 Nou, ja! denk uh, <stutters> <keeri>. je <laughs> Is dat zo? Ja, Richard kan daar wel iets over zeggen, denk ik. Nou, nee, nee, geeft... nee. nee is eerst eerst eerst eerst... eerst de eerste kaart. Eerst zelf, ja, ik wil absoluut wel winnen. Ja. ja. ja. Nou, mee eens? Ja. <laughs>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 Um, ik vertrouw, even kijken, het komt goed, daar vertrouw ik op. Nou, die vind ik heel spannend. Heel um, die is, Ja, de, de, deze kaart is, deze eigenschap is groeiende in me. Ja. Maar wat ik zou kunnen doen, is dat ik zeg... Nou, ik vind dat ik hem zelf niet heb, maar ik geef hem maar Richard. Ah. Ja. Dus je kan ook kaarten aan de ander geven. En uh, je doet het natuurlijk in een bepaalde rondes. En dan kan de ander zeggen, deze neem ik aan...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 Um, soms met dezelfde mensen en ik had telkens meer masculine kaarten dan feminine kaarten nee, nee, nee. dat was een terugkerend patroon bij me toch niet voor niks? ja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 behoorlijk masculin. Aha. Althans, dat is aangeleerd gedrag in mijn opinie. In de grond is het eigenlijk een heel feminine man volgens mij. Maar dat, dat is in ontwikkeling Het is er dus. ingeslagen op de Technische Universiteit waarschijnlijk. Ja. Zoiets. zo we het o, ophouden. Ja. En ja, dat is een ja. beetje de kern? Ja, dat Dan, is voor uh, mij gevoel wel de okay, kern. mooi. Ja. Nou, daar doe ik ja. het voor hoor. Ja. ja. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? 28? 27, oh, 27 jaar. jaar. Zo, mooi hoor. ja. ja.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 step up the wind.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 Graag gedaan, dankjewel. Deze zeker met de pick-up. Voor mij krijg je certificaat. Johnne, heel erg bedankt voor, voor het bijzijn en de agenda. Dat was een wel, inspirerende agenda. De volgende uitzending is op zondag 29 mei van 8 tot 9 s'avonds. Oh, ik vergeet trouwens je vrouw nog. Ook heel erg bedankt voor de input. Graag <laughs>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 en heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? Meldt u deze dan naar Dionne. En haar mailadres is agenda.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar het New Age muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door mijn goede collega Benno Veugen. Ik ben Richard Buitenhek En ik ben Dionne Schreurs. En, ik, en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer.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 Hij helpt bij nood, waarheid getrouw en rechtvaardig, onverbiddelijk en toch zachtaardig. Stil en snel, kracht en zacht, in het ritme van moeder natuur. Hij is puur. Hij leeft zijn dans en danst zijn leven. Hij is een hartman en mandt zijn geven. Hij danst zijn passie, hij leeft zijn boedi. Hij is de danser van zijn leven.